Het is voor het eerst dat een premier aanwezig is op een SGP-Jongerendag. Het eerste kievits-ei van Friesland is gevonden. Jan Harmen Oosterman vond het ei vanochtend vroeg... in een veld bij Oude Hasken in de buurt van Heerenveen. Het is waarschijnlijk ook het eerste landelijke kiefietsei. Om twee uur vanmiddag wordt het aangeboden aan commissaris van de koningin John Joritsma. De Nederlandse justitie breekt soms in buitenlandse computers in... zonder dat het betreffende land toestemming heeft gegeven...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 Dit was het NOS-journaal. ADB-verkeersinformatie. Er staat één file op de A28... Utrecht richting Zwolle, bij Leusten, twee kilometer...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 Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ahmed Taleb, de burgemeester van Rotterdam, is vanmorgen onze gast. Hij was trouwens ook, ook ooit staatssecretaris voor de Partij van de Arbeid... in een vorige kabinet. Het Rotterdam, waar tien jaar geleden maart 2002, de Fortuinrevolutie begon. Een revolutie die de erosie van ons politieke bestel zichtbaar maakte. Is de erfenis van Fortuyn zichtbaar in Rotterdam? Daarover gaan we praten. Maar natuurlijk ook over de veiligheid in de stad, de bezuinigingen. Want kan er nog wat vanaf bij de gemeente? Meneer Aboutalen, fijn dat u er bent. Onze tweede gast is Jaap de Hoop Scheffer. Hij is oud-secretaris-generaal van de NAVO... en oud-CDA-minister van Buitenlandse Zaken... in een kabinet met de lijst Pim Fortuyn. En met hem praten we natuurlijk ook over het post voor tijdperk maar ook over het buitenland. Syrië met name, ingrijpen of niet? Dat is de vraag. Goedemorgen. Goedemorgen. De ja, de kranten van vanmorgen. Maar eerst, meneer Talib, kijken we even naar het want er staat een vooraankondiging van een programma van de VPRO, Argos... wat om kwart over twaalf is. En daar gaat het over de drangetta, de Italiaanse maffia... die nogal goed geworteld is in de Nederlandse samenleving... en waarbij Rotterdam ook een rol speelt. Want de haven zou daar vooral gebruikt worden... voor de doorvoer van drugs door de Italiaanse maffia. Kunt u dat bevestigen? Is het waar of is het erger? Nou, ik kan niet in details uh, treden. Dat moet u mij ook niet uh, kwalijk nemen. Uh, de veiligheid in Rotterdamse haven is uh, voortdurend een punt van aandacht. Zowel... In het verkeer tussen mij en het korps uh, van, van onze eigen politie. We hebben een eigen zeehavenpolitie. Maar ook in het uh, zeer regelmatig terugkerende overleg tussen uh, de AIVD en, en mij als burgemeester van, uh, van Rotterdam. Uh, niet alleen uh, toevoer, maar ook terrorisme aangelegenheden. Dus is een, uh, voor ons een heel belangrijk uh, punt. Um, uh, genoeg om te zeggen dat we met enige regelmaat kleine en grote drugsoeveelheden onderscheppen in de haven van, uh, van Rotterdam. Um, daar uh, hebben wij ongelooflijk veel aandacht voor. Ik ben ja. zelf... Met enige regelmaat met onze eenheden op pad gegaan om te zien hoe de controles uh, verlopen. Maar nu gaat dus de Nationale Recherche een groot onderzoek doen? Ja, dat is altijd prima als daarvoor reden is om, uh, om, dat, uh, om dat te doen. En We daar is reden gezien. voor? Nee, blijkbaar vindt de Nationale Recherche dat er reden voor is om, uh, om eventuele signalen in die richting uh, uit te pluizen. En bent u daar uh, ook bij betrokken? Daar zijn wij vanzelfsprekend vanuit Rotterdam bij betrokken. Ja, ja. Dus, dus dit wordt een groot onderzoek? Nou, daar kan ik u niet zoveel over zeggen. Dat moet ik ook niet doen uh, in, in dit stadium. Nee, over nee. sommige dingen moet je zo, zo min mogelijk zeggen. Nee, maar goed, het is wel een bron van zorg of overdrijven. Permanent. Nee, dat is permanent een, een, punt, een punt van zorg. Zodra je verslapt uh, in, een, in een haven die uh, zo internationaal als die is... Uh, van ons met uh, tienduizenden scheepsbewegingen uh, per jaar... Uh, kun je daar niet, uh, niet verslappen. Vandaar dat wij daar ook uh, veel aandacht voor hebben. Drugs, wapens, terroristische dreigingen, met, daar met hebben we Mensensmokkel, we hebben het over alles, ja. Oké, okay. vergeten we iets te vragen hierover? Nee, genoeg zo op dit okay. moment. Ja. Ander verhaal, uh, dat wil zeggen een verhaal wel in de kranten. Uh, in het AD vandaag een uh, verhaal over Koendoes. Het grote zwijgen over Koendoes is begonnen, kopt het AD. Heel even kort waar het over gaat. Nederland leidt in Koendoes eh, agenten op waar geen behoefte aan is. Althans, in Koendous niet. De regering, onze Nederlandse regering, wilde het takenpakket wel uitbreiden. Maar de Tweede Kamer voelt daar niet voor. Het resultaat is dat Nederland 100 miljoen euro per jaar uitgeeft aan de training van agenten... waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Althans, dat is de conclusie in het AD vandaag. Eh, meneer de Hoopscheffer, eh, ja, wat, wat, wat vindt u van zo'n verhaal? Zitten we daar inderdaad... Voor 100 miljoen euro per jaar voor niks? Nee, ik vind dat AD overdrijft in dit opzicht. Het is wel een missie van het begin af aan geweest. op basis van een heel broos politiek compromis. Ik vind het persoonlijk reuze jammer dat de missie niet meer kan doen. Want je zou die missie veel effectiever kunnen maken. Maar goed, ik ben Nederland natuurlijk... heeft daar echt afspraken over ja, gemaakt. Ja, daar zijn afspraken over gemaakt. Dat is, dat is de ja. politieke marge die er in de Tweede Kamer is. En die moet dus ook minister Hille en het kabinet moet die marge respecteren. Wat mij wel opvalt is dat op basis van dat broze politieke compromis de Kamer met hele lange schroevendraaiers probeert vanuit Den Haag aan allerlei moertjes en schroefjes in kundus te draaien. En, en dat het dus een beetje erop lijkt als dat in deze missie... De Kamer heel direct meebestuurt. Dat vind ik niet gezond in, in, in politieke zin. Ik vind aan de andere kant uh, dat deze missie uh, als enige, uh, laten we zeggen, blijk van Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan uh, moet doorgaan, want ik zou het erg merkwaardig vinden en schadelijk voor Nederland, ook voor onze reputatie indien we in een coalitie van 50 landen... Nederland het enige land zou zijn wat daar niet meer aanwezig is. Dat, dat, dat, dat, dat wringt met je internationale positie. Ja, maar de afspraken zijn tot 2014 gemaakt... Uh, uh, met deze afspraken die er liggen... waarbij de Nederlanders in feite maar zo weinig kunnen doen... en voor het geld wat het kost... Zou je niet verwachten dat die missie nog verder doorgaat? Maar dat zou u betreuren? Ik zou, betreuren, ik zou het zeer betreuren als die missie zou, zou stoppen. Uh, je moet uiteraard altijd goed kijken uh, naar de kosten-baten-analyse. Nou, de baten zijn dat er een immense behoefte is in Afghanistan aan de opleiding van onder andere ook uh, politieagenten. Nogmaals, ik zou het graag breder zien. Uh, je zult permanent uh, nogmaals kosten en baten tegen elkaar af moeten wegen. Uh, ik vind, uh, zoals ik de missie beschouw, en daarom vind ik ook dat het AD wat overdrijft in deze zin. Ik vind de missie nog steeds per saldo, hoe graag ik ook zou zien dat die zich zou uitbreiden. Want het is tot op het, op het absurde af en toe gedetailleerd, gereguleerd vanuit de Tweede Kamer. Ik zou vinden dat die missie moet blijven. U zegt het is tot op het absurde gereguleerd door de Tweede Kamer. Maar dit is natuurlijk wel uitdrukkelijk de wens van premier Rutte zelf ook geweest. Hij heeft ervoor gezorgd dat er vanuit de Kamer, terwijl hij dat formeel eigenlijk niet verplicht was, dat er vanuit de Kamer zo heel strak meegedacht werd over deze missie. Ja, hij wilde daar dus. steun maar hij voor. Maar moest, hij moest wel, uh, want hij wilde terecht uh, die missie. Het kabinet wilde die missie. Nou, we herinneren ons alle, allemaal... de voor geschiedenis, een heel broos en ingewikkeld compromis eh, met GroenLinks. Met als gevolg, en dat vind ik op zich een niet wenselijke situatie... Ja, dat de Kamer nu eh, aan allerlei eh, schroefjes en moeren draait. Ik zeg dat ook mezelf toesprekend uit het verleden. Ik ken namelijk nog één ander scenario... waarin de Kamer ook die fout heeft gemaakt. En toen zat ik erin en was ik CDA-woordvoerder met Srebrenica. Toen is de Kamer ook veel te veel meegezogen... heeft zichzelf meegezogen... Eh, en is gedeeltelijk op de stoel van de regering gaan zitten... En dat is uh, niet voor herhaling vatbaar. Nee, u vindt dat, uh, begrijp ik, min of meer doorgeslagen. Ik vind dat, uh, op, op het punt van de koendersmissie uh, vind ik... en ik ben 16 jaar lid van de mm. Tweede Kamer geweest... weet een beetje waarover ik het heb... Uh, vind dat uh, iets waar de Kamer voor zou moeten oppassen. Maar ik herken het broze compromis. En ik weet, de marges van Rutte, de marges van Hille zijn precies zo breed als de Kamer ze maakt. Zo functioneert ons systeem natuurlijk. Ja, even zo goed, zitten we in een tijdperk waarbij uh, we vooral zoeken... of liever zegt de kabinet, zoeken naar bezuinigingen. Als je dat dan leest... Uh, nog los van de effectiviteit van die missie. Dan hebben we het over 100 miljoen uh, per jaar. dat Nederland aan zo'n missie uitgeeft. Ja. En terwijl gesproken wordt over bezuinigen. op uh, ontwikkelingssamenwerking, noem maar op. Het is toch een reële vraag die op tafel ligt. Moet dat wel, ja, wel zoveel? We gaan er nu in, in deze discussie gemakshalve vanuit. Nee dat er 100 miljoen per jaar wordt uitgegeven voor niks... en dat er niemand wordt opgeleid. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is gewoon niet zo. Maar dat het veel is. Ik denk is. alleen, het is veel geld. Ik denk alleen dat dat als aan de voorwaarden zoals ik ze zo graag zou zien... zou worden voldaan dat je dan met die 100 miljoen veel beter en veel effectiever zou kunnen optreden en die 100 miljoen dus ook veel beter zou kunnen besteden. Het is veel geld, erkend. Ja, oké. Okay. Ander verhaal nog. Uit de Telegraaf. Uh, meneer Abutalem, kijken we u eventjes aan. Het, gaat een, het is een verhaal over twee partijgenoten van u. De burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, uh, ligt veel onder vuur, deze burgemeester, vanwege allerlei kwesties die er niet zo goed zijn gegaan in Utrecht. Maar hij ligt nu ook onder vuur van uw eigen partijgenoot Diederik Samson. Die heeft namelijk tijdens een van de debatten gezegd dat hij denkt dat Utrecht gelukkiger zou worden met een andere burgemeester. En dat de burgemeester van Utrecht ook gelukkiger zou zijn als hij niet een nieuwe termijn zou ambiëren. Nee. Uh, u weet wat het is hè, he, om onder vuur te liggen als burgemeester. Ja, en ook om, uh, hoe het is ook om er uh, iets moois van te maken. Ja. Nou, ik ben blij dat uh, uh, Dirk Samson zelf inmiddels tot het inzicht is gekomen. Dat het ware verstandig als hij zich niet uh, uh, um, überhaupt had uitgelaten over, uh, uh, over uh, Aleid Wolfsen. Nou, ik geloof niet dat ja. hij dat heeft gezegd. Ja, dat hij dat heeft excuses gisteren. aangeboden voor de manier waarop hij het heeft gezegd. Ja, ik, ik las gisteren woorden van deze strek in: dat het ware verstandig als hij, et cetera. Uh, het vertrouwen tussen een burgemeester uh, en de raad is een zaak van de raad en de burgemeester zelf van, van de gemeente Utrecht. Uh, en ik denk dat ik sluit me aan bij het uh, bij nadere inzicht. Uh, dat uh, het niet verstandig is als Den Haag uh, in brede zin zich bemoeit met uh, het vertrouwen tussen een burgemeester en de gemeenteraad. Dat is echt iets van, de, ja. van Utrecht ja. zelf. Ja. Maar goed, het is geval. niet zomaar Den Haag. Het is een mogelijk nieuwe partijleider ja. die dit zegt. Ja, ja. En, en, en dus is het niet verstandig. Nee, het, het, het is nooit maar... goed als fracties of wie dan ook zich bemoeit met uh, het vertrouwen tussen een burgemeester en een gemeenteraad. Dat is echt dat kun je aan een volwassen gemeenteraad overlaten om uh, de vertrouwensbasis met de burgemeester te plaatsen te bespreken, te versterken of anderszins te bezien. Ja, nou, zijn er nog twee dingen over te vragen? Als u zegt het is niet verstandig, hoe noem je dat dan in de politiek van iemand? Nou, gewoon niet verstandig, een fout. Dat wou ik dan eigenlijk... Nee, nee ik vind het, dus het niet verstandig. Nee, het ik kies mijn eigen woorden, maar ik vind ja. het niet verstandig. Uh, en ik denk dat uh, Diederik Samsom uh, ook wat tot dat inzicht is gekomen. Als ik uh, gisteren las wat hij uh, bij nader inzicht over gezegd heeft... Hmm. kan je geen andere conclusie uh, trekken. Uh, ik maak Aleid Wolfsen mee als voorzitter van onze veiligheidsberaad... Uh, de Nationale Veiligheidsberaad. Hij functioneert uh, prima. Doet hij daar echt geweldige dingen. En zijn, uh, hij is de eerste die uh, onderkend heeft... dat een aantal dingen in Utrecht gewoon niet goed gegaan is. Hmm. En uh, u stemt dus nu niet op uh, Diederik Samsom als bedrijf? van de Arbeid leert, begrijp ik. <laughs> ik heb mijn stem eergisteren uitgebracht. Oh, en? Dat heb ik met enthousiasme gedaan. Maar ook daar vind ik het weer van de burgemeester van Rotterdam niet verstandig... om zich publiekelijk uit te laten over de keuze die hij gemaakt heeft. Oh, cool. Omdat je daarmee toch een stem beïnvloedt... of keuzes van mensen beïnvloedt. En dat vind ik niet ja, verstandig. Was... Dus ik moet, ik moet als burgemeester van Rotterdam ook mijn rol kennen. Er was wel een Rotterdamse kandidaat. Ik kan me wel voorstellen dat het dan ja. verleidelijk is om te denken... Rotterdam steunt een Rotterdammer. Een Rotterdamse kandidaat. ja. Inderdaad. Ja. Zo, uh, u heeft er goed naar gekeken dus. En u glimlacht ook. Wat verraadt dit allemaal? Uh, niks. Stemming was geheim, hè? Uh, ja, stemming is geheim. En ik vind dus ook, dat ben ik oprecht. Ik vind dat zeker geldt voor mij als burgemeester van, van Rotterdam... dat ik mijn rol moet kennen. Uh, wat ik gestemd heb, dat, dat uh, moet ik niet communiceren. Oké, okay, uh. nou, die valt verder... Uh, nee, ik denk het niet. Nee, Volgens tof. mij uh, waren dit de kranten. Oké, okay, nou, we laten het hierbij wat de kranten betreft. Oké. Okay. Weekoverzicht. Het is de week van nieuwe onderhandelingen tussen Coalitie en Gedoger. Spannende onderhandelingen, maar vanuit het Katshuis blijft het stil. We hebben afgesproken met elkaar. Uh, CDA, VVD en PVV, de onderhandelaars... dat we de komende drie weken media stilte houden over de onderhandelingen. Media stilte, daar houden wij niet van. Een tussenformatie, het openbreken van een regeer- en gedoogakkoord. Daar willen wij alles van weten. Vooral van de afspraken waaruit politieke keuzes blijken. Ik weet wat voor de PVV belangrijk is. Ik weet wat voor het CDA belangrijk is. Ik weet wat voor mijn eigen partij belangrijk is. Ja, wat voor wie belangrijk is, dat weten wij ook wel zo'n beetje. Maar wij zijn vooral benieuwd naar de onderlinge uitruil. Het kwartetspel, zogezegd. Mag ik van jou ontwikkelings? Samenwerking, dan krijg je voor mij het sneller ontslag, om het maar even huiselijk te zeggen. Waar het uiteindelijk om draait, is dat je de bereidheid hebt... om verantwoordelijkheid te nemen, ook voor lastige en stevige besluiten... als dat nodig is. Lastige en stevige besluiten, dat zijn de moeilijkste. Ondanks de mediastilte vertelt premier Rutte deze week toch op de radio... over een besluit dat hij persoonlijk heeft moeten nemen. Ik wist op een gegeven moment van mezelf, dat weet je op een gegeven moment van jezelf. Ik kan heel aardig piano spelen, maar die... Absoluut, top ga ik niet bereiken. Het is maar welke top je wilt bereiken. En ja, de omstandigheden moeten ook een beetje meewerken. Ik kom nog steeds een speler toe. Ik heb wel een zeskante buren, dus tot tien uur s'avonds. Aan zeskante buren en tot heel laat willen spelen. Op zich ook al een goede reden om een tijdje... in die oude premierswoning te willen bivakkeren. Al zijn successen uit het verleden... niet altijd een garantie voor de toekomst. Het Catshuis is na mijn tijd gecastreerd. De fraaie luiken die terugverwezen naar de 17e eeuw zelfs... zijn weggeslopt... En de binnenkant van het Gatshuis is zozeer gemoderniseerd... dat alle sporen van gezelligheid, sfeer, sigarenrook, gans en al... Zijn geweerd. Tja, die modernisering. Oud-premier van Acht was altijd al van vroeger tijden gecharmeerd. En vroeger was gewoon een heleboel beter. Dat kan een beetje onderzoeksbureau je zo vertellen. Terug naar de gulden. We moeten ophouden met die gekke euro. Of de gulden in de onderhandelingen wordt ingezet... weten we pas als de bezuinigingen verdubbeld blijken. Maar voorlopig media stilte. Openbaar is wel die andere strijd. Het gevecht om het PvdA-leiderschap. Vijf kandidaten, openlijk in debat. En zoals dat hoort in de Sociaaldemocratie. Gelijke kansen voor iedereen, vindt ook Lut Jacobi. Volgens mij zijn we allemaal even kansrijk en allemaal even kansloos. Kansrijk of kansloos, daar gaat het ook over in. Het onderwijs aan zorgkinderen. Duizenden onderwijzers vullen deze week de Amsterdam Arena. Protest tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Maar die volle arena zit vol fout, vindt VVD Tweede Kamerlid Ton Elias. Het is niet waar dat de specialistische hulp voor kinderen op gewone scholen wordt opgeheven en wegbezuinigd. Dat is niet waar. Die onderwijzers toch kunnen kennelijk allemaal niet goed rekenen. Gaan we tot slot nog even terug naar het katshuis, Naar die onderhandelaars in volstrekte stilte. Volstrekte stilte? Nee. Wie heel goed luistert, die hoort toch wat. Niet de absolute top misschien, maar wel de wens van Mark Rutte. De beste premier onder de pianisten te zijn. En als dat niet kan, de beste pianist onder de premiers. TROS, Radio 1. 18 minuten over 11 en u luistert naar Troskamerbreed. Kamerbreed. En tot 12 uur zitten hier aan tafel eh, Amatabu Talib, burgemeester van Rotterdam, Partij van de Arbeid. Was ook ooit eh, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hun vorige eh, kabinet. En eh, Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO en daarvoor eh, minister van Buitenlandse Zaken. In overigens het eerste kabinet... Balken en met de LPF. Ja, correct. Um, nou ja, daar komen we zo natuurlijk nog uitgebreid uh, over te spreken. Maar eerst misschien toch even aan u, uh, meneer De Hoop Scheffer. Uh, er is katshuisoverleg. Uh, de sfeer is er uh, verdwenen van vroeger, zo hoorden we net van Acht nog uh, zeggen. Het is, uh, zeggen sommigen ook wel eens, door een blinde architect verbouwd. Maar goed, dat, <laughs> daar wilden we het nu niet over hebben. Uh, hoe taxeert u die onderhandelingen? Ja... U dat kent het kanshuis, u kent een, de partij. Dat is een, leun, een leunstoelvraag. Ja precies, hè? een uh, beetje rustig beginnen. Uh, en leunstoelvragen zijn altijd, altijd uh, makkelijk te stellen en moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat, dat uh, als je ziet wat ervoor ligt, uh, wat voor soort beslissingen uh, er moeten worden genomen, uh, dat, uh, dat de drie er goed aan hebben gedaan om zich daar op te sluiten, elkaars nieren te proeven. Uh, want uh, u weet, uh, en ik weet, dat waar een onderhandelingsproces wordt begeleid... door permanente aandacht van publieke opinie en media... je van tevoren weet dat er geen fluit van terechtkomt. Nee, dus nee, ik vind die media-stilte is heel goed. Dat vind ik volstrekt terecht ja, ja. uh, dat dat gebeurt, want anders komen ze er nooit uit. Het zal al moeilijk zijn uh, om, om, om hier eens stemmigheid over te bereiken. Nou ja, moeilijk lijkt... Ons ook voor eh, onderhandelaar van het CDA, Maxime Verhagen. Want ja, vanuit welk uitgangspunt onderhandelt hij eigenlijk? Vanuit het oude CDA of vanuit het nieuwe CDA? Wat dus zeg maar ingegeven is door het strategisch beraad van Rutte Peto. Nou, hij, Maxime Verhagen, is vicepremier in het, in, het, in het kabinet. Uh, hij heeft uh, zijn eigen toekomst door aan te kondigen dat hij niet in is voor het lijsttrekkerschap. Maar bij ontstentenis van andere beslissingen over programma... casu quo, eh, lijsttrekkerschap, politiek leiderschap van het CDA... Heeft Maxime van Hagen, naar mijn opvatting, een volledig mandaat om daar, om daar namens het CDA-smaaldeel in het kabinet... je moet natuurlijk wel even het onderscheid maken namens wie hij onderhandelt, ja. om daar te onderhandelen... en straks het resultaat van die onderhandelingen te verdedigen naar eh, partijen en achterban. Maar toch wel moeilijk, want je hebt achter je een, een heel rapport waaruit blijkt dat het CDA toch een, een, echt een andere richting op wil. Maar hij zit daar nog wel te onderhandelen, volgens oude richtlijnen. Nou, ik Zou weet niet lossen? of die kwalificatie oude richtlijnen uh, correct is. Uh, het CDA is op zoek naar een verhaal. Uh, dat geldt ook, kijk even naar uh, mijn collega Abou Talab. Dat geldt natuurlijk voor de Partij van de Arbeid ook. Het CDA is op zoek naar een inhoudelijk verhaal wat past bij deze tijd. Daar heeft de commissie De Geus uh, een aantal aanzetten ja, voor gegeven... Die goed, zijn, die goed zijn gevallen, het strategisch beraad in de partij. Dat wordt nu in de partij besproken. Uh, maar ik zeg nogmaals, Maxime Verhagen is vicepremier... Wie zal eh, met zijn collega eh, Rutte en de gedoogpartij eh, PVV moeten proberen tot overeenstemming te komen? En hij heeft wat dat betreft volledig mandaat. Ik zie niet een Maxime Verhagen daar zitten... die een arm of een been mist of vleugel lam is, om het iets netter te zeggen... en niet kan onderhandelen. Dat geloof ik niet. Nee, nee. Nou, misschien om dat, dit punt dan maar even af te maken. Uh, als er dan straks een akkoord is, hè, stel dat dat er komt... Uh, zou dat dan, vindt u, uh, opnieuw aan een CDA-congres moeten voorgelegd worden... wat sommige CDA-prominenten, zoals we dat noemen... Suggereren. Ja, daar zag ik gisteravond uh, minister Spies uh, over. Althans, daar hoorde ik minister Spies over spreken. Uh, ik ben het eerlijk gezegd met haar wel eens. Kijk, het formele punt is dat in het CDA een aantal afdelingen, ik weet niet precies hoeveel, uh, altijd om een extra congres kunnen vragen. Uh, dat is aan de partij. Uh, als u mij mijn opvatting vraagt, moet Van Hagen terug naar een congres? Dan zeg ik nee, uh, want zo is de situatie niet. Ik heb net uitgelegd dat ik vind dat Maxime Verhagen volledig mandaat heeft. En het is ook in normale omstandigheden uh, is het, uh, niet de normale gang van zaken... dat voor ieder majeur politiek besluit wat genomen wordt. Je hebt ook verschillende verantwoordelijkheden. Ja. Een vicepremier, Maxime Verhaag, heeft andere verantwoordelijkheden dan de partij. Als u het mij vraagt, zeg ja, ik dat nee. Wel opzet, uh, daar moet je ja. niet een apart congres over houden. Uh, maar als de leden of een deel van de leden dat wil... Ja, dan komt er een congres. Het CDA is een democratische partij. Ja, ja. Nou goed, maar uh, in eerste instantie uh, bent u daar uh, niet voor. Goed, nou, wat daar op tafel ligt zijn bezuinigingen. Um, uh, meneer Abu Talib, uh, kan er eigenlijk naar uw idee nog bezuinigd worden? En laten we dan gewoon maar eens uh, vragen naar bij u in uh, eigen werkgebied. Nou, we hebben uh, op dit moment een bezuinigingsoperatie lopen van een half miljard voor de stad Rotterdam. Dat is immens. Um, en uh, als tussen de, uh, nu tussen de 9 en de 16 miljard moet worden bezuinigd, hangt dat dan natuurlijk helemaal vanaf of dat gepaard gaat met hervormingen, zoals uh, Verhagen heeft voorgesteld, op terrein van hypotheekrenteaftrek, uh, arbeidsmarktvraagstukken, etc. Dan slaan die bezuinigingen op een andere plek neer dan wanneer je zegt van nou voor de lieve vrede over de hele linie de kaasschaaf hanteren, overal mm. maar een beetje naar beneden. Uh, als dat laatste aan de orde is... dan uh, verwacht ik zelf ook hele forse bezuinigingen voor gemeenten. Ja. Ja. Um, en dat betekent dus dat wij weer um, uh, het snijmes moeten, uh, moeten hanteren. Maar dan, en dan is de dan... vraag, is, kan dat wel? Kan dat nog? Is daar uh, nog ruimte bij uh, Nou ja, ik, ik merk in, in toenemende mate werkelijk uh, op, op tal van plekken... Dat, uh, dat dat bot geraakt wordt. Als je bijvoorbeeld ziet uh, dat in tal van gemeenten geldt ook voor Rotterdam bijvoorbeeld... Uh, al speelvoorzieningen voor kinderen niet meer betaalbaar worden... dat het beheer van speelplaatsen betaalbaar worden, dat is voor mij zo ongeveer de ondergrens, de ondergrens van een beschaving... als onze kinderen niet meer kunnen spelen. Of als je ziet dat uh, uh, kinderen... En, en is, daar, is daar in Rotterdam echt sprake van al? Zegt u? Zegt ja, u, zeker. Daar... ja dat zijn dus nu al zo dat uh, speeltuinen moeten sluiten ja. um, en dat alleen maar nog open kunnen blijven als daar bijvoorbeeld vrijwilligers in grote getalen bereid zijn. Dus eigenlijk is die ondergrens nu al bereikt, ja. zegt u? ik ben ervan overtuigd dat we uh, zo langzamerhand dat bot raken. Um, en dat is een, een, als een zaak die, die je goed in de gaten moet, moet blijven houden. Dus ja. meer kan niet? Nou, je zult dus ook daarom, zeg ik uh, in die zin, uh, um, als ik een, een politieke opmerking mag, mag, mag maken, ja. vind ik dat Van Hagen wel een, een, een goed punt heeft. Dat je dus nu vooral ook naar uh, structurele hervormingen uh, zou moeten gaan, gaan kijken... Uh, die uh, ook zouden kunnen inhouden. Dat je soms uh, principieel nog tegen elkaar moet zeggen... wat vinden wij nog uh, verstandig en niet uh, verstandig. Ja. De hele woningmarkt ligt plat. Daar wordt in onze steden en in onze dorpen niet meer gebouwd. Dat is uh, zeer uh, gevaarlijk voor de werkgelegenheid voor de lange termijn. Jonge mensen krijgen geen toegang meer tot, uh, tot de woningmarkt. Ja. Uh, en zo kan ik een tijdje doorgaan. Dus je moet echt nu goed gaan kijken naar structuurvraagstukken. Ja, daar dus die structuurvraagstukken en dat bedoelt u dan inderdaad... Op die woningmarkt en dan hebben wij het altijd over de hypotheekrente aftrek. Begrijp u heel duidelijk. Maar komt er dan ook een moment als dat niet gebeurt, of op een veel te lange termijn, en dat er dus toch of op alle gebieden wordt bezuinigd. U liet het voor het principieel vallen net. Komt er dan bij u ook een gedachte op principieel... dit neem ik niet meer voor mijn verantwoordelijkheid. dit doen wij niet? Nou, zo liggen de verhoudingen niet. Ik zit er uh, redelijk strak uh, in. Uh, het is niet uh, de taak van het college of de gemeenteraad van Rotterdam... op positie te voeren tegen enig kabinet. Dat gebeurt in de Tweede Kamer. Uh, wij hebben te maken met... Uh, Elk kabinet in Den Haag, daar moet ik mee kunnen samenwerken. Ja. Uh, en dus kies ik zelf voor een hele um, uh, gezonde houding. Um, um, vind ik zelf, als ik zou moeten lobbyen, doe ik dat via de binnenlijn. Dan maar... ga ik naar een minister, dan ga ik naar Rutte. En dan probeer ik daar de Rotterdamse zaken te, te bepleiten. Binnen de marges die het kabinet en de Kamer met elkaar hebben afgesproken maximaal voor Rotterdam te doen. Maar ik ga niet vanuit Rotterdam op positie voeren. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat u bijvoorbeeld zou zeggen met andere grote steden. Ik, ik sprak bijvoorbeeld uh, afgelopen week burgemeester van Aartsen van Den Haag. En die zei. Ook Ik verheug mij niet op deze bezuinigingen. Ik zie het met zorg tegemoet. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat de, bijvoorbeeld de grote gemeenten met elkaar zouden zeggen. De grote steden. In de richting van het kabinet. Kijk wat de consequenties zijn. Nee zonder meer. Maar dat doen wij. U denkt dat we dat dus niet doen. Hè? Wij doen dat zeer rechtmatig. Uh, zowel als uh, uh, burgemeesters van de grote steden met elkaar. Uh, in richting van verschillende ministers. Maar ook in de richting van de minister-president. Uh, we hebben ook uh, over niet al te lange tijd. Ook met de minister-president. Onze reguliere overleg. Weer als uh, grote stedenburgemeesters. doen uh, uh, zeer, zeer, zeer, frequent. Uh, en zit al meer in de reden te vallen, als u dan binnenkort met premier aan tafel zit als uh, burgemeester van de grote steden, gaat u dan aan hem een oproep doen? Nou, niet zozeer een oproep, wij vertellen echt uh, precies waar wij vinden... dat de dingen nu goed gaan en wat wij vinden dat er moet gebeuren de komende tijd. Ja, maar tijd. ik bedoel eigenlijk op wat u net zelf zegt. Er zit een uh, grens, wij zitten qua bezuinigen uh, al reeds uh, op het bot. Kijk eens wat verder dan uh, zomaar. Ja, maar je Zo. moet oppassen dat, dat geluiden vanuit, vanuit de, de gemeente, vanuit de, de burgemeesters opgevat gaan worden als, uh, als oppositionele geluiden. Uh, daar, daar zijn wij dus niet voor. U bent voor. geen actieburgemeester? Nee, uh, wij zijn er om, om de belangen van onze steden goed in de gaten te houden... En als ze uiteindelijk kabinet en kamer uh, gesproken hebben... en gevonden hebben dat er iets moet gebeuren... dan zijn we daar loyaal aan. Maar binnen de loyale afspraken die er gemaakt zijn... probeer je natuurlijk wel voor die grote steden... zo maximaal mogelijk uit te slepen. Ja. Uh, zo, zo, zit, zo zit dat. Ja. U, u bent heel druk met uw stad. Uh, ja. Deze week zijn de, de veiligheidscijfers van uh, de stad Rotterdam naar buiten gekomen. En die zijn verheugend. Want als wij het zo lezen... dan uh, gaat het hartstikke goed met de veiligheid in Rotterdam. Zijn er geen onveilige wijken meer... Dat vonden wij wel heel verbazend nieuws. Bijna niet te geloven. Ja, dat is echt zo. Het is een wetenschappelijke meetmethode die in Rotterdam bestaat sinds 2002. Uh, nog onder leiding van Ivo Opstelte in het college met Leefbaar Rotterdam is deze wetenschappelijke methode geïntroduceerd. En wat en... is dan veilig? Uh, veilig, dat is een, een, een, een, een, een statistisch geredeneerd. Dat is een wijk die niet uh, onder een schaal tussen 0 en 10... niet onder de 4 scoort. Ja. Uh, dus vanaf 4 ben je voldoende, zeg maar. Nee, dat zo is het zo niet. Dat is echt vanaf een 6. Want daar zit een, een, een, tussen veilig en voldoende... daar zit nog het uh, criterium bedreigd, uh, aandachtswijk. En dan kom je in de, in de buurt van de veilige wijk. Ja. Maar goed, Rotterdam heeft uh, heel maar lang anderleid. Mag allerlei... ik een nuance hierin maken? Want ja. uh, ik had zelf gezegd uh, ik wil dat Rotterdam... Uh, of de hele linie een 7-plus scoort. Maar dat, en dat is een onderliggend doel. Dat heeft minder aandacht gekregen. Een onderliggend doel is dat alle wijken op een 6 uitkomen. En dat is nog lang niet het geval in Rotterdam. Ja. Niet alle wijken zitten op een zes, dus daar is nog vol, volop werk de komende jaren. Ja, goed. Uh, uh, uh, u heeft de, mee, de wetenschappelijke meetmethode. Uh, het AD hanteert een andere meetmethode. En die zegt nog steeds dat Rotterdam nog steeds de onveiligste stad van Nederland is. Ik kan me wel voorstellen dat u wel eens moe wordt van dat negatieve imago van ja, uw stad. Ja, de, de meetmethode van het AD, en dat is eigenlijk mijn bezwaar ook tegen het AD. We hebben een tijdje geleden ook het AD ook uitgenodigd en, en uh, uh, uitgelegd... dat zij ook beter verantwoording moeten afleggen over de methode die ze zij kijken naar een beperkt aantal uh, terreinen die ze zelf hebben uitgekozen. Dus dat is ook wetenschappelijk zeker niet verantwoord. Ze zeggen wij vinden een, een aantal terreinen belangrijk. En dan gaan we kijken hoe steden daarin scoren. En die steden op die punten vergelijken we met elkaar. Nou, dat is hun goed recht natuurlijk. Maar je moet wel goed uitleggen wat je aan die mensen voorlegt. Ja, maar ja goed, feit toch blijft wel dat er in Rotterdam nog wel van alles aan de hand is. Ach natuurlijk. ja, ik zal de laatste zijn. Die zal zeggen dat er wat van niet, niet aan de hand is. Nee. Nou ja, Om een voorbeeld te noemen, waar u ook mee in de pers kwam, is dat in Rotterdam nu de jacht wordt gemaakt op een aantal Marokkaanse drugsfamilies. En die worden intensief gevolgd. Is dat een nieuw, scherper aangezet beleid? Wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik ben zelf, toen ik aantrad als burgemeester, ben ik begonnen met de buurt in, in te gaan. En met... met met bewoners te praten, kleine groepjes, grote groepjes... afgelopen jaar in zo'n 25 uh, van die bijeenkomsten belegd in de wijken. En ik krijg je uh, terug uh, heel veel signalen... die doorgaans misschien in het verleden werden afgedaan... als het is te klein om daar iets mee te doen. Hm. Mijn filosofie is al die kleine dingen bij elkaar... vormen wel hele grote dingen... En toen zijn we gaan inzoomen op, in dit geval op Rotterdam-West. En toen bleek dat daar een paar honderd uh, jonge leden doorgaans van Marokkaanse origine, het gevoel hebben dat ze aan, uh, aan de, uh, de aandacht van de politie en justitie kunnen ontsnappen. Okay. en is dus de vraag van en Toen de hebben we daar, daar inderdaad op ingezet Wat vanaf juli vorig aan? jaar. Ja. Precies. Ja. Er zijn 130 uh, aanhoudingen uh, verricht. Er zijn uh, zo'n tiental drugspannen gesloten. Uh, en het uh, vuur is voor sommigen daar kennelijk zo heet geworden dat ze ook Rotterdam verlaten en proberen hun huis elders te zoeken. Waarheen? dat komt zo meteen niet oh. over te spreken, maar waarschijnlijk Venlo en, en, en Maastricht. Oh, Venlo. En we hebben een aantal uh, gezinnen geïdentificeerd, families, dat is echt breder dan alleen het begrip gezin, uh, waarvan je zegt, die leven van, van de wind, uh, hebben geen uitkeringen, uh, maar, maar we slagen daar wel in, in te leven. En daarvan heb ik gezegd, uh, die gezinnen, die families wil ik helemaal ontmanteld hebben en desnoods zetten wij de opsporingsmethode volgens internationale verdragen met Marokko om ze helemaal tot in Marokko door te lichten. En ook uit te zetten en dat soort mogelijkheden worden gekeken. Of? Nou, uitzetten is niet van mij, dat doet de minister. Zeker. Maar het gaat mij echt om, uh, om, het, uh, om het strafrechtelijk onderzoek vast te stellen... of er sprake is van crimineel geld wat elders geïnvesteerd is. Want dan hebben we natuurlijk een verhaal met deze mensen. Nee. Als we het over veiligheid hebben, even Alpha <coughs> ja. Sam. Morgen is Feyenoord uh, Utrecht. Ja. Uh, staat alles en iedereen op scherp? geschud klaar? Nee, uh, uh, Feyenoord, uh, Utrecht is niet... Uh, we delen voetbalwedstrijden in, in categorieën. Uh, A-wedstrijd, B-wedstrijd en C-wedstrijd. Ja? Dit valt in de middencategorie. Uh, ik heb wel besloten op grond van de rellen tussen Utrecht en Twente om de dag van de wedstrijd en het tijdstip van de wedstrijd te verschuiven. Het is een middagwedstrijd geworden. Ja, dus u bent op alles voorbereid, maar vreest niets? Wij hebben in Rotterdam besloten uh, al heel lang eigenlijk... dat er geen enkel voetbalwedstrijd een routine aangelegenheid is. Elke voetbalwedstrijd, ook die van Excelsior of Sparta... Hm. die worden zeer van tevoren minutieus doorgelegd. We kijken naar inlichtingenposities en op grond daarvan tuigen wij ons veiligheidsbeleid uh, op. Ja. Maar geen enkel wedstrijd is een routine aangelegenheid. Meneer de hoofdschrijver, ik zag u knikken. Veiligheid is nooit iets routineus, hè? Nee, dat kan, dat kan nooit. Uh, dat legt uh, de burgemeester, denk ik, uh, heel helder uit. En dat geldt natuurlijk uh, bij uitstek voor voetbalwedstrijden, maar meer in het algemeen. Je kunt er nooit uh, van uitgaan uh, dat alles wel, uh, wel goed zal gaan. En ik denk dat burgemeesters de eerste zijn om, om te weten hoe dat precies in elkaar zit. Ja. Integratie uh, is een onderwerp waar uh, Rotterdam zich heel druk mee bezig heeft gehouden. Ook Amsterdam. Er is net deze week een rapport over uit. Er wordt een vergelijking tussen die twee uh, steden gesproken. Um, uh, wij denken dikwijls misschien nog dat er sprake uh, is van... Uh, minderheden. Zijn we die tijd al lang niet gepasseerd als je zo naar die cijfers kijkt? Het uh, antwoord is ja. <coughs> dat antwoord is ja. Uh, Rotterdam met 170 nationaliteiten is zo gemengd uh, dat er nauwelijks nog clusters minderheden als zodanig te identificeren zijn. De wereld in het klein is in Rotterdam en in Amsterdam te vinden. Uh, ja. Betekent dat dat wij dat eigenlijk uh, helemaal verkeerd benaderen politiek in het Haagse? Ja, het wordt vooral politiek-ideologisch benaderd. En daar hebben wij als burgemeesters eigenlijk nu zo even mee te schaften die werkelijkheid zoals die hier op de Binnenhof wordt besproken, is niet de werkelijkheid die wij in de steden beleven. Of ze kletsen zie je maar wat in Den Haag. Nou, het komt ideologisch uh, verschillende partijen... om wat voor reden dan ook van links tot rechts... goed uit om iets te vinden. Ja, en, nou, één, één, één, één. bedoelt u heel specifiek op één partij dan? Nee, ik zei drukkelijk van links tot rechts... Uh, vinden partijen uh, reden om iets te vinden... over hoe het gaat in de, in de, in de steden. En de werkelijkheid is dat wij... Uh, een soort, uh, um, um, uh, een soort uh, laboratorium zijn als steden waar mensen die van waar vandaan ook komen... sociale carrière kunnen maken, ja. altijd onderaan beginnen. <coughs> en ik weet het, <coughs> hoe het is om onderaan te beginnen. De vraag is alleen hoe snel kun je omhoog klimmen. Ja, en daar zijn de steden erg goed in. En waar wij nou juist aan kabinet en Kamer vragen is... Aandacht en support. Um, en, dus, en niet om ons te vertellen hoe het moet. Want dat weten we echt. Maar toch zijn, uh, juist vorige week is dit kabinet gekomen... met een voorstel om bijvoorbeeld het dubbele paspoort in te trekken. Uh, waar u zegt van, nou, wij in Rotterdam, hè, mensen komen overal vandaan. Dat ja. zijn dus vaak mensen met twee paspoorten. Ja, ondergetekende ook. U ja. ook? Ja. ja. Hoe vindt u het dan als dan vanuit Den Haag toch de, de, de Oekazen bijna komt... van, nou, dat, dat staan wij niet meer toe. Je moet maar kiezen. Ja, ik vind het verkeerde energie. Dat vind ik verkeerde energie. Ik zie het ook aan al die verhalen van Nederlanders die in New York wonen of elders. Ja, maar dus... blijf even in Rotterdam? Nee, maar ik vind het verkeerde energie. Je hebt te maken tegenwoordig met mensen die om wat voor reden dan ook in de hele wereld of de hele wereld zich uitzwermen. En je moet ze niet uh, datgene wat ze soms aan hechten uh, willen, uh, willen afpakken... zonder dat dat echt consequenties uh, heeft. Want met begrippen als loyaliteit... Ik, ik las vandaag een, een ingezonden uh, stuk van een, van een Turkse jongen in, in, de, in van de kranten. Daar heeft dat helemaal niets mee te maken. Ja, ja. Meneer de Hoopscheffer, u, u, u bent zo internationaal. Wat vindt u van dat plan om... Uh, uh, dat tweede paspoort onmogelijk te maken. Mensen ik moeten kiezen, moeten voor het Nederlanderschap precies, kiezen. Ik weet niet precies voor welk probleem dit de oplossing is, eerlijk gezegd. Ja. Uh, want het ziet ook, zoals burgemeester Abutale al zegt... het ziet ook op Nederlandse expats, zoals ze dan heet, expatriates. Dus uh, uh, we wisten allemaal dat dit er zat aan te komen. Uh, nou, dat is uh, een verantwoordelijkheid van het kabinet... en daar zal de Tweede Kamer over oordelen. Ja. Maar over maar het algemeen... Als je een oplossing voor een probleem wil vinden, moet je dat doen. Maar als je het probleem niet ziet... en ik weet niet precies voor welk probleem dit een oplossing is... Is het goed om aan u beiden tegelijk te vragen... ook omwille van de tijd dat u allebei hoopt... als wij u zo horen... dat dit voorstel van het kabinet in de Tweede of Eerste Kamer sneuvelt? Ik hoop dat de wijsheid zal zegenvieren. Ik heb twee paspoorten. Um, ik heb ergens mijn Marokkaanse paspoort. Vraag me niet waar die thuis ligt. Nee, nee die ligt ergens. Ja. Um, uh, dat ding gebruik ik nooit. Ook als ik naar Marokko ga, gebruik ik mijn Nederlandse uh, paspoort. Maar goed, ik vroeg over ja. het over uw hoop. Het is dus goed even om de praktijk ja, even aan te ik. geven... dat dat nergens een probleem is. En in die ja. zin heeft uh, de heer Hoop Scheffer terecht... de opmerking gemaakt waar is dat een oplossing. Of ja, ja, ja, toch precies. zagen wij uw, uw partijgenoten, Lisbeth Spies... Uh, uh, dit voorstel verdedigen. Ja. Zij heeft het over... Nou, mensen moeten ja. een keuze maken, moeten duidelijk ja. maken... waar hun loyaliteit ligt. Wat, wat, wat hoe kijkt u daar dan naar als zij dat zo verleden? Nou, nogmaals, wat ik, wat ik al zei, dit is kabinetsbeleid. En uh, het kabinet uh, heeft het recht het beleid uh, te voeren... en aan de Kamer voor te leggen wat, uh, wat het kabinet wil. Dus uh, als, als uh, mevrouw Spies die dat gaat verdedigen... Dat zal verdedigen. Laat ik mij graag in dat debat uh, overtuigen uh, dat ik het verkeerd zie en dat zij het goed zien. Mm. Uh, ik herhaal nogmaals mijn opvatting. Ik weet niet precies voor welk probleem dit een, uh, dit een oplossing is. Dat zijn mensen, uh, zoals bekend, die kunnen mm. hun tweede paspoort helemaal niet inleveren. Die hebben de keuzevrijheid niet. Dus, nee. dus er is ook nog een element in van, ja, van rechtsgelijkheid tussen aanhalingstekens. De een kan het wel uh, en zou het dan moeten. De ander kan het niet en hoeft het niet. Ja, maar het is ook wel iets om het aan mensen te vragen, hè? Nee, als het gaat, ik ben het eens met Spies als het gaat om keuzes maken. Maar dat ligt op een ander front. Uh, ik leid in Rotterdam regelmatig de uh, ceremonies van mensen die uh, uiteindelijk hun inburgeringscertificaat uh, komen halen. En ik vertel ze dan ook, en meestal is dat op een woensdag of op een donderdagavond. En ik vertel ze dan ook, uh, maandag kunt u uw Nederlands paspoort gaan vragen. Maar doe dat alstublieft niet, als u dat alleen maar als een reisdocument beschouwt. Doordat alleen als u werkelijk met ons, met mij als burgemeester... dan bereid bent de fundamentele kwesties van Nederland te verdedigen... die vervat zijn in de grondwet. Gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid van, vrij, van meningsuiting... vrijheid van religie en zo kan ik een paar andere dingen noemen. En ik nodig ze ook uitdrukkelijk uit om af te zien van het ophalen van een Nederlands paspoort... als je diep in je hart denkt dat deze fundamentele waarden... van deze samenleving je niet aanstaan. Ja, maar daarmee komt je dan kunt we zo... dus wel aan loyaliteit. Ja, maar dat is een, op een ander niveau. Het is niet zozeer um, verbonden aan, aan een paspoort. Dat is het verwerpen dan wel het aanvaarden... van de mentale uitgangspunten van een samenleving. En ik sluit het ook altijd af met de mededeling. En als u echt denkt dat u de fundamentele kwesties van Nederland niet kunt verdedigen... kunt u ook besluiten niet tot ons te behoren... en ook gewoon een vliegtuig te nemen... ergens anders in de wereld te gaan ja. wonen. En ja. weet u wat ik daarvoor terugkrijg? Mm. Mijn medewerkers zeiden in het begin aan... met: moet je dat nou wat doen, zo negatief. Ik krijg applaus uit de zaal terug. Mm. En het leeft dus op dit niveau, heeft mevrouw Spiets gelijk... Uh, maar uiteindelijk uh, met zo'n zo paspoort als zodanig... maak je alleen het leven van heel veel mensen ongelukkig... en dat leidt niet tot een oplossing voor het nee. vraagstuk okay. van loyaliteit. Nou, strikt genomen wordt u er geloof ik toch wel een beetje zo uh, boos over. Hè? De temperatuur loopt een beetje op over dit onderwerp, bij merk ik. Uh, uh, soms uh, mag je ook als bestuurder boos maken over kleine dingen. Anders uh, uh, ben je alleen maar bureaucraat en dat is nergens voor nodig. Ja, okay. Begrijp ik. Nou, e even een stapje naar het buitenland. Uh, meneer de Hoopscheffer, Syrië, dat staat heel erg prominent uh, in het nieuws. Straks uh, gaat uh, de oud-VN-secretaris-generaal Kofi Annan praten met Assad. En uh, u kent Kofi Annan uh, ja. goed... Kunt u beschrijven met wat voor uh, overredingskracht of met wat voor politiek, diplomatieke stijl hij die Assad uh, tot andere gedachten brengt en uh, gaat vragen met dat slachten op te houden? Kofi Annan is een, is een uh, buitengewoon ervaren diplomaat uh, met een, uh, met een uh, grote morele statuur. Dus wat dat betreft begrijp ik heel goed dat Ban Ki-moon, de huidige secretaris-generaal, hem heeft gevraagd om, um, um, om dit te doen. Je zult in Syrië, hoe je het ook wendt of keert, moeten blijven praten. Uh, ik was dan ook teleurgesteld dat een van de oppositieleiders... meneer Galjoen van de, van, de uh, van de Syrian National Council, zoals het heet... Uh, meteen al bij voorbaat zegt... Uh, dat moet Annan helemaal niet gaan doen, die moet helemaal niet praten dan zou mijn wedervraag zijn, hoe denkt u het dan uh, op te lossen? Ja, er, er zijn uh, mensen die pleiten voor ingrijpen. Ja, dat is waar. Militaire ik heb ingrijpen. dat ook in Nederland uh, mensen horen doen. Hans uh, van Balen bijvoorbeeld uit ja, Europarlement Parlement. Ik, ik denk pleit dat uh, die mensen uh, onderschatten... Uh, nou, even los van de politieke vraag ja hmm. of nee... onderschatten wat militair ingrijpen betekent. Ik hoor hen dan praten, ook meneer Verhofstadt, de voormalige Belgisch premier... we moeten uh, veilige havens uh, creëren... Uh, alsof dat met een paar vliegtuigen in de lucht uh, te realiseren valt. En we weten helaas uit de historie, met name in Nederland... wat het betekent als dus je veilige havens creëert... die later geen veilige havens blijken te zijn. U ja, bedoelt op Sobrenica bijvoorbeeld? Daar doe ik op, inderdaad. Ja. Met, met andere woorden, uh, wat er gebeurt is uh, dramatisch. Assad slacht inderdaad onschuldige burgers af. Maar mensen die denken dat dat opgelost kan worden... en dan kom ik weer terug bij Annan, zonder dat er een permanent diplomatiek proces aan de gang is... Uh, die zien het te eenvoudig, wat mij betreft. Ja, maar dat is natuurlijk in andere uh, situaties in de wereld wel vaker aan de orde geweest. Hè? Uh, alle pogingen worden gedaan om het diplomatiek politiek op te lossen. Dus noods met resoluties, op meerdere manieren uitlegbaar. Maar er kan altijd een moment komen, zeker ook uh, ten aanzien van Syrië... dat je zegt, ja, het lukt gewoon niet. Dus uh, menselijkerwijs moet je die mensen redden en dus ingrijpen. Ja, dat zegt u helemaal nooit die, niet. Hier. Voordat je die conclusie trekt, moet je wel weten uh, uh, waar het in Syrië om gaat. Los van de enorm complexe samenstelling van de bevolking van, van Syrië: uh, 74 procent moslims uh, geleid door Assad, uh, Alawite, een, een, een, een deel, deel van de Shia. In Syrië vinden een aantal, uh, uh, tussen aanhangstekens, oorlogen of politieke confrontaties plaats tussen het Shiïtische Iran. Grote bondgenoot van, van Syrië. En het Soenitische Saoedi-Arabië. Voeg daar even bij de belangrijke regionale speler Turkije. Mijn opvatting over de Arabische wereld is. Eh, dat de Arab Awakening. of de Arabische Lente. Eh, zoals, het, zoals het genoemd wordt, of het terecht lente heet. dat zal, eh, de kom, zal de komende tijd moeten uitwijzen. Maar dat de beslissingen in die Arabische wereld... met name afhangen hoe Shia-islam en Sunni-islam zich tot elkaar verhouden. Dat vindt allemaal plaats in Syrië. Ook Al-Qaeda heeft zich al gemeld in Syrië. Al-Qaeda en natuurlijk een, een, een, een, een Sunni-beweging. Met andere woorden, het is dermate complex... dat ik zeg, voordat je over militaire interventie gaat praten... En als je dat doet, dan moet je dat nooit half doen, weten we uit het verleden. Wat, mm. wat ga je doen? Ga je Syrië yeah. bezetten? Ga je daar honderdduizenden mensen naartoe sturen? Wie steun je? De oppositie is enorm verdeeld. Ik weet niet terwijl ik hier zit wie precies de oppositie zijn. Dat, zijn een, dat is een heel groot aantal groepen... van totaal verschillende achtergrond, sectarisch verdeeld. U, u zegt eigenlijk, dat, dat, dan moet je wegblijven. Ik zeg dat, naar mijn opvatting... en dat hebben ook de ministers van Buitenlandse Zaken... van de Europese Unie gisteren gezegd... ik ben dat wat dat betreft met Rosenthal en zijn collega's zeer eens... Ja, die zei, ingrijpen dat, het, dat het wat makkelijk praten over militair ingrijpen... Uh, uh, dat, dat, dat, dat dat te gemakkelijk is en dat dat geen recht doet. En dan weet ik, er zullen mensen mij zeggen... Daar heb je de leunstoelcommentator, de cynicus, uh, uh, dat mogen zo zijn. Maar we weten uit het verleden dat als je militair ingrijpt... het doe-iets, en ik hoor dat doe-iets nu weer uh, ja. veel te veel... meneer Verhofstadt zegt, veilige corridors. Kan dat zonder troepen op ja. de grond? Ik geloof dat niet. Ja, dat kan niet alleen vanuit de worden Als je het wilt, moet je je wel realiseren wat je doet. Maar ja. mensen zien wel steeds op de televisie de bombardementen... Ja. ze zien de gruwelijkste beelden, ze horen ja. over martelingen in ziekenhuizen. De roep om iets te doen is wel begrijpelijk. De roep om iets te doen is volstrekt begrijpelijk. Alleen het kan ook zijn dat als je iets in militaire zin zou doen... dat je wat nu een intern Syrisch conflict is... maakt tot een buitengewoon verwarrend regionaal conflict. Ik sluit niet uit in de toekomst dat je eh, op een bepaald moment... Eh, tegen de eh, grens van Jordanië, tegen de grens van Turkije aan... dat je, eh, als het verder aan de, aan, uit, uit de hand loopt, dingen zou moeten doen. Maar ik zeg, bezint eerder begint en bezin je goed... voordat je begint met militaire interventie. Want, <lacht> laten we het even naar de Nederlandse verhoudingen terugvertalen. Ook hier zal dan de Nederlandse Tweede Kamer moeten besluiten... of men bereid is dat de Nederlandse regering, Nederlandse militairen uitstuurt uh, in de lucht of, zeg ik, noodzakelijkerwijs ook op de grond in Syrië. En dan krijg je denk ik een ander soort discussie. Ja, ja. Uh, Meneer Talib, uh, uh, Rotterdam, uh, 170 nationaliteiten, daar wonen ook Syriërs. Zeker, ja. Uh, uh, kunt u zich bij het gevoel van uh, drama en ingrijpen iets voorstellen? Ja, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Ook de machteloosheid eerlijk gezegd van, van heel veel mensen. Ik, Merkt u daar ja, iets van? Ja, ik heb een al? tijdje geleden een, een, een groep Syriërs toegesproken... die uh, allemaal wel bloedverwanten hebben... en die met, met afgrijzen kijken naar wat daar, naar wat daar uh, gebeurt. Uh, maar ik slaat me helemaal aan bij de analyse van uh, die de hoop uh, Scheffer. Het is niet alleen... Een, een sectarisch ingewikkeld uh, land. Uh, maar ook de, de geopolitieke situatie natuurlijk in het gebied... met, met Iran en Israël aan de, aan de, aan de zuidwestgrens... Het is natuurlijk een buitengewoon precaire uh, situatie. Ja, legt u dat eens uit, want u noemt nu Israël daarbij... Nou, er is natuurlijk een vrij precaire uh, rustbalans in het, in, het, in, het, in het gebied. En uh, uh, ingrijpen in, in, in Syrië zal ook uh, door andere landen in de Arabische wereld uitgelegd worden... als uh, uh, indirect het verzwakken van, van, het, uh, van het machtsevenwicht uh, ten bate van Israël. Ja. Uh, dat heeft uh, de heer Opschever waarschijnlijk vanwege ja. wege tijd gebrengd. Maar ik, ik, ho ik hoor het hem bijna zeggen, zou maar zeggen. Dus de positie is... van Israël nee, hoort is hier het, al en en U hoort het mij inderdaad zeggen, die analyse is volstrekt correct. Iran is een bondgenoot van Syrië. Iran bevoorraadt via Syrië Hezbollah in Libanon. Libanon herkent een zeer precair evenwicht. Het is ook een complexe staat. Ja. Dus verdere destabilisering in Syrië eh, met effecten over de grenzen zullen direct effect hebben. Heeft het al gehad in Libanon, dan ben je aan de grens met, met Israël, Hezbollah, Hamas in Gaza... Hoewel Hamas zich op dit moment wat onafhankelijker van Iran lijkt op te stellen, is Hamas ook een bondgenoot van ja. Iran. Met andere woorden, het is een uiterst ontvlambaar, uh, uiterst complex situatie. Uh, Ahmed Abu Talib noemt terecht uh, Iran. Iran is natuurlijk op zichzelf al in de verhouding tot Israël een uitermate complex vraagstuk op dit moment. Ik ben blij. Dat ik vanmorgen in de krant las dat de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat een Israëlische militaire aanval op Iran niet imminent, dus niet direct eh, dreigt. Dat vind ik een hele verstandige uitspraak, omdat ook daar weer moet gelden waar je een diplomatiek proces overeind kunt houden, moet je dat alsjeblieft doen. Dat ook de gevolgen van een aanval op Iran zijn, totaal onvoorspelbaar. Maar vrij serieus en vrij ernstig. En dat geldt ook voor Syrië. Ja. Maar goed, wat dan, ik wel, dan wat moet ik wel je... belangrijk vind, als ik het zo mag zeggen... is, is dat, dat ik vind dat de internationale gemeenschap... Uh, wel degelijk mag eisen en op hoge uh, toon... dat uh, de hulpinstanties toegang krijgen tot, tot, tot, tot de burgers. Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan... Ja, die wordt voortdurend het werk belemmerd in steden als Homs uh, bijvoorbeeld. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat die, dat die druk wel blijft. Maar goed, dan heeft uh, u het over druk. En ik hoorde u zojuist zeggen, meneer De Hoopscheffer... Uh, corridors, uh, toegang voor hulp... Voor dat kan eigenlijk alleen maar als dat ondersteund wordt met troepen op de grond. Ja, dat kun je niet, dat dus kun dat, je niet dan, zonder niet aanwezigheid kun je doen? daar dan op uh, nee, maar Kofi Annan kan natuurlijk wel aan, aan, aan het verstand putten van, van Assad uh, dat, dat internationale gemeenschap ja. dat toch als een minimum vereist uh, ja. vindt. Uh, uh, in het geval ja. van non-interventie van internationale ja, gemeenschap, denk... dat hulp geboden kan blijven worden. Ja, u kent Kofi Annan goed, uh, meneer de Hoogschrijver. Ja. Denkt u dat het hem lukt? Dat vind ik, dat, vind, dat is on, on, on, onmogelijk om te voorspellen. Uh, als het hem niet lukt, lukt het weinigen. Over wat betreft de humanitaire toegang. Uh, Valerie Amos, dat is de, de, de mevrouw die gaat over, over, over hulp en ondersteuning, die heeft in ieder geval van het Syrische regime gedaan gekregen dat op zeer beperkte schaal mag worden geïnventariseerd wat het Rode Kruis en de rode halve maan zouden kunnen doen. Mijn, mijn verhaal is: hoe teleurstellend het ook mag klinken, hoe cynisch misschien in de ogen van sommigen. Je zult ook met de grootste dictators, met de grootste massamoordenaars, met mensen die voor het strafhof in Den Haag horen, daar hoort Assad zeker bij, je zult met ze moeten blijven, blijven praten. Je kunt niet ieder diplomatiek proces afkappen en zeggen, we hakken er wel militair op in, om het nou even heel populair te zeggen, en dan lossen we het, het vraagstuk wel op, zo werkt het niet. We gaan uh, weer terug naar uh, Nederland. Uh, iets overzichtelijker wellicht, hoewel. Uh, tien jaar geleden, uh, meneer Abu Taleb, uh, vond in Rotterdam... we hebben er de afgelopen week mm -hmm. uh, stukjes van teruggezien. Op televisie al uh, waren de gemeenteraadsverkiezingen... en toen was er mm -hmm. toch meer, of meer een politieke revolutie gaande uh, in het land... die in Rotterdam, in uw stad, begon met uh, Pim Fortuyn. En uh, zijn partij haalde toen uh, een meerderheid... en werd de grootste partij in de gemeenteraad. Uh, toen werd de on ontevredenheid uh, van de bevolking werd zichtbaar. En de traditionele partijen leken te eroderen. Is er iets veranderd? Is er een erfenis van Fortuyn en van het ontevreden gevoel... in positieve zin zichtbaar bij u? Dat is precies het thema wat ik agendeer graag de 6e mei... voor een, uh, voor een uh, seminar in Rotterdam. Mm. Want, uh, dat is precies de dag dat uh, Pim Foutin uh, is, is, is vermoord. Daar hebben wij een, uh, een aantal wetenschappers gevraagd... om daar eens even met ons over te komen discussiëren. Mijn gevoel is dat er in het uh, politieke debat... wel degelijk veel is veranderd. Dat, uh, alles stuitert in Rotterdam. Uh, niets uh, uh, komt op een schokdemper terecht. Alles reflecteert en alles heeft zijn plek. Alles wordt uitgesproken uh, in de gemeenteraad, maar ook daar, daarbuiten. En, uh, dat is op zichzelf een, denk ik wel winst. En dat is, is ook wel een gevolg, vindt u, van het tijdperk Fortuyn? Ja, je is kan dat het daar niet, Je kan het niet anders zeggen dan dat het echt daar gemarkeerd uh, is. Ja, de, de wijze waarop uh, Fortuyn klein en groot leed in de stad uh, bespreekbaar uh, maakte... Uh, heeft wel degelijk zijn reflectie op het politieke debat in ja, de Rotterdam. Dat is dus een hele belangrijke verandering. Ja. Uh, meneer De Hoopschrijver, u heeft dus in een kabinet gezeten met de LPF. Dat was de ja. lijst Pim Fortuyn. Pim Fortuyn was er op dat moment zelf niet meer. Uh, Kunt u een, een, een markering noemen waarvan u zegt... Van ja, sindsdien is er dit echt veranderd in de politiek? Ja, al eerder dan het kabinet. Want toen ik politiek leider van het CDA was... Uh, was Fortuyn in, in opkomst. Fortuyn heeft, zoals we alle weten, in de tijd ook uh, geprobeerd... Uh, is er een politieke partij uh, bij wie ik politiek onderdak zou kunnen vinden. Ik heb toen uh, een aantal gesprekken met, uh, met Pim Fortuyn gevoerd. Ik heb begrepen inmiddels dat hij dat ook met andere politieke partijen heeft gedaan. Het was in het, in het persoonlijk contact, moet ik zeggen, een, een, een bijzonder prettig mens. Eerder een zachte man uh, vond ik in het persoonlijk contact dan, dan, dan iets anders. Maar u wilde hem niet in de club hebben? In het, het is uiteindelijk... Is het, is het, kun je zeggen, uh, is de vraag nooit formeel gesteld. Want zo gaat dat in dat soort processen. Nee, de, dus het is niet zo dat had kunnen zeggen, Pim het heeft gevraagd... en dat het CDA heeft gezegd... nee, uh, het waren niet meer dan verkenningen uh, ja. tussen, tussen je heeft hem en het CDA. Maar u heeft geen reden gezien om hem uit te nodigen? Nee, dat ook, dat ook aan de andere kant weer niet. In het kabinet, toen was er niet meer, toen was hij al vermoord. Maar mag ik er één ding over vragen ja. eigenlijk. Dat schiet me nu te binnen. Er is toen altijd gesproken uh, over een niet-aanvalsverdrag tussen het CDA... En, uh, en Fortuyn. We gaan elkaar in ieder geval niet uh, met pek besmeuren. Is dat feitelijk... Uh... Dat, ik moet u zeggen dat ik dat niet weet. Want dat was na de crisis nee. in, in, in 2001 uh, oh, nee. toen ik ben teruggetreden. Dus dat nee. antwoord op die vraag kan ik u niet geven. Ik dat, was dus ik het... oh, ja, dat was onder Balkanende. Ja, dat was later. Uh, in het kabinet waar u naar vroeg. Het uh, was natuurlijk het probleem, uh, zoals ook in de Kamerfractie... Uh, dat we daar te maken kregen met een, een, een aantal buitengewoon onervaren... Uh, ministers en ook een buitengewoon onervaren Kamerfractie. Uh, en dat was moeilijk. Dat weet iedereen dat dat reuze moeilijk was. Dat was, was. toch gewoon chaos? Nou ja, ook omdat men onderling uh, elkaar uh, van tijd tot tijd... het licht in de ogen niet gunde. Dat was voor Balkenende, die ook net voor de eerste keer premier was. En voor ons allemaal was dat natuurlijk niet erg makkelijk. En dat is ook na... 80 dagen plus toen uh, uit elkaar geknapt. Maar die erfenis eigenlijk van die tijd... ik bedoel, uh, Fortuyn die had kritiek op de bestaande politieke cultuur... en dus ook op de bestaande traditionele politieke partijen. Uh, is er iets ten goede uh, gekeerd op grond van zijn gedachten... bij die bestaande politieke partijen of is het nog net zo erg? Ik denk dat... Uh, het, het, het, het, wat, ik, wat ik me van Fortuyn herinner... Uh, en ik denk dat hij daar bij politieke partijen meervoud een snaar heeft geraakt. Uh, dat is zijn, zijn notie van de verweesde samenleving. Want ik denk dat politieke partijen als de Partij van de Arbeid en het, en het CDA... maar ook anderen, uh, wel na Fortuyn, want hij was toen helaas vermoord... Ja. zich hebben gerealiseerd dat het in hun relatie... met die verweesde samenleving anders moest. En het CDA, wat ook uh, altijd natuurlijk zichzelf terecht... Uh, behoort te afficheren als partij van de samenleving, uh, heeft daar zeker, uh, laat, laten we zeggen, de gevolgen van ondervonden in die zin, dat men zich realiseerde, uh, het zal toch anders moeten uh, ja. dan het was. Dat is een zoektocht, uh, als u nu naar het CDA kijkt, laat ik me tot op mijn eigen partij beperken, dan, dan is men daar nog niet uit. Dat moet nu weer gestalte krijgen. Het CDA is niet de enige partij. Is dat eigenlijk zin... niet raar dat uitgerekend het CDA nog geen antwoord heeft... op de verweesde samenleving? Dat zou je toch juist van het CDA verwachten? Ja, het, het, het, het CDA was, uh, en dat vond ook plaats in de Fortuinperiode. periode het CDA was toen wij... Acht jaar lang uh, uh, niet altijd even succesvol oppositie hadden gevoerd, zeg ik ook tegen mezelf. De tocht door de woestijn, toch? door dat? de woestijn, maar was toen wel inhoudelijk, politiek volstrekt klaar. Er lag toen een, een, een breed programma waarmee Balkenende aan de gang kon. Daar zijn toen het uh, uh, kabinet en Balkenende op, op gevolgd. Het CDA is nu weer in de fase, uh, en ik zeg dat niet in teleurstellende <tiedacht> zin, maar in constaterende zin dat het verhaal wat toen een relevant en politiek aansprekend verhaal was... zie de verkiezingsresultaten... dat dat verhaal nu uh, noodzakelijkerwijs, nogmaals, strategisch beraad, geus... aan uh, vernieuwing toe is. Uh, en, en daar is de partij nu weer bezig. Daar ja, moet je tijd en, voor en nemen, en en niemand, je niet over haast. En gewoon niemand zoekt die dat verhaal kan en vertellen en verkopen. Zoekt, precies. Ja, ja En dat, dat vragen al wij, wij altijd, en wie moet het dan worden? En dan zegt ja, nou, u, nou, daar ga ik u geen nee, antwoord precies. op geven, dan dan dan ga ik, ik vind dat het verhaal voor Voorafgaande leider en niet andersom. Nee, ik vraag het niet. Partij van de Arbeid zoekt ook naar. Ik zou het willen vragen. <coughs> ik ja. had het kunnen willen ik had het vragen. Kunnen vragen. <coughs> ik vraag het niet. Maar nee, de, de, de, de, die vraag over die verwezen samenleving boeit mij. Um, ja, maar, um, en ook nog even de nieuwe leider. He? Die oh ja, onthouden dat we wel nog wel vragen. even. Ja, de verwezen samenleving. Ja, nee, dus op, op zichzelf is het. Is het uh, kijk, ik krijg waanzinnig veel uh, brieven en mails van, van, van onze burgers. en die allemaal verlangen dat het antwoord gisteren werd geformuleerd. Ook over hele ingewikkelde vraagstukken. Ja, hebben wij ook al eens. Uh, ja, uh, en dat. Uh, is natuurlijk heel erg lastig. En wat uh, partijen als het CDA en de Partij van de Arbeid, uh, denk ik, uh, apart speelt... is dat ze redenerend vanuit bestuurlijke uh, ingewikkelde vraagstukken in de samenleving zijn... op voorhand al heel erg um, de nuance zoeken. En, uh, het zijn etcetera. middenpartijen natuurlijk. Uh, ja, ja, maar ze zijn natuurlijk ook bewust van... Uh, nou ja, Den El zei ooit alsof de kleine marges van wat weet je kunt realiseren... Uh, geen grote uitspraken doen, et cetera. Je zult de Partij van de Arbeid nooit horen roepen van... weg met de uh, dwaze euro. Om uh, maar, maar een voorbeeld uh, te noemen. Of, uh, dus, da, daar zijn uh, automatismen... die leiden tot hele voorzichtige benaderingen. En, en dat, zou dat anders moeten? Dat speelt... Uh, uh, grote volkspartijen als CDA en de, en, de, en de Partij van de Arbeid... speelt het, uh, speelt het een, een, een rol. Um, en ik, ik zou daar niet voor willen pleiten. Ik denk dat het heel goed is om echt te blijven... de burgers te confronteren mm. met wat wel haalbaar is... en wat niet haalbaar is. En geen idiote gekke dingen te roepen... die je over een tijdje of weer terug kunt halen, omdat vervolgens blijkt dat je ze niet kunt halen. Want dan zijn de burgers echt in de aap gelogeerd. Ja. Maar het is wel zo dat die boodschap, ja. die ontdaan is van de nuance... op het ogenblik natuurlijk wel in een hele vruchtbare bodem valt. Ja, en ja. dat is de werkelijkheid van het moment. Ja, Maar goed, de Partij van de Arbeid is een Partij van de Arbeid... Naar, uh, als ik u goed samenvalt, die op het midden hoort. Rond het midden. Links van het midden. Links van het midden. Komen we toch nog even op die nieuwe leider terecht. Ja, maar dat is dus niet Samson... Hij hoort links van het midden. En de leden zullen uitmaken wie daar het beste uh, invloed aan kan ja. geven. Is, is het denkbaar dat er ook nog een andere leider komt? Ik bedoel, nu gaan de verkiezingen binnen de Partij van de ja. Arbeid... over die fractievoorzitter. Hè? Ja. Dat is het formeel. Ja. Als er uh, na dit kabinet verkiezingen komen... dan zou er ook een nieuwe partijleider gekozen ja, moeten worden. dat is wel denkbaar. Is het voor u denkbaar dat dat een ander zou worden... dan de fractieleider die Zeker, u dat u gekozen het is wordt? Zeer wel denkbaar, ook omdat zeer wel denkbaar het, con ja, het congres heeft ook uitgesproken dat ook mensen van buiten uh, de partij... zoals van buiten de fractie... En van buiten de partij zijn kandidaat ja, zou kunnen stellen. Maar u weet voor. wel dat, dat degene aan wie het meest gedacht wordt... is toch uw oud-collega-wethouder uh, Lodewijk Asscher uit Amsterdam. Ja. Is het denkbaar dat hij het zou worden? Oh, de, uh, het is zeker denkbaar. Lodewijk Asscher is een, een zeer uh, goede, ervaren politicus. Maar zou u goede, op hem stemmen? Stel dat het zou kunnen. Als hij uh, de verkiezingen gaat uh, trekken, dan stem ik op hem. Dat zult u toch wel begrijpen. Ja, ja. Ja? Ja. Metrologisch. Okay, ja, nou ja, ja. Hoe bedoelen ik, we ik weet het dan niet. Als, als u eerst op uh, Diederik Samsom heeft uh, nee, gestemd, kan ik voorstellen dat u dat bij de volgende nee, ook nee, zou op, doen. Op, op enig moment komt er natuurlijk van een partijleider die de nationale verkiezingen gaat doen voor de, voor de Partij van de Arbeid. Ja. Als dat Lodewijk Asscher is, dan stem ik op. Oké, okay. goed. We, nu kan het, het die niet die naam dus heeft in elk geval hij, gekregen. Nu op iemand anders gestemd. Um, goed, nou ja, oké. Ahmed Abu Talak en Jaap Scheffer, dank. Want daarmee eindigt deze uitzending uh, van Troskamer Breed. Wilt u meer informatie, ga vooral even naar onze website, troskamerbreed.nl. Daar is ook een nieuwsbrief waar u zich voor kunt aanmelden. De redactie van deze uitzending, Roelien Aksen, Lisbeth Witteman en Bart Smulders. De techniek was in handen van Paul Rijman en Kees de Hoop. Straks eerst de NOS, daarna Argos en Tros in bedrijf. En wij van Troskamerbreed zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Dag.